9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. ABN AMRO verlaagt als eerste van de grote banken in Nederland... de spaarrente naar 0,01%. Wie een jaar lang 10.000 euro op een rekening zet... krijgt dan voortaan aan het eind van het jaar 1 euro voor terug. ING en Rabobank betalen nog een iets hogere rente... maar doorgaans volgen banken elkaar snel bij renteverlagingen. In Den Dungen in Noord-Brabant is vannacht in een drugslab een dode man gevonden. De politie denkt dat er bij het maken van de drugs iets is misgegaan. Hoe lang de man al in het lab lag is niet bekend. Het lab zat in een kas van een voormalig tuincentrum. De politie kan nog niet zeggen wat voor drugs er werden gemaakt. De vakbonden verliezen steeds meer leden. Volgens het CBS is het ledental de afgelopen drie jaar met 100.000 afgenomen. Vooral de FNV verliest. De grootste vakbond van Nederland heeft nu minder dan 1 miljoen leden. Vooral jongeren hebben geen interesse in een lidmaatschap...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 Het wordt 14 tot 16 graden en er waait een matige tot krachtige zuidenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat Vieder tussen Zoete Rijn Rijndijk en Knopend Burgerveen. 11 kilometer, met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Leiden over de A44. Tot zover de verkeersinformatie.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 Life. Now it makes me sad. It makes me Eyes, I better realize. Eyes without a face. Eyes without a face. Wish, and rise out of this.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 De way I like it. the way it is. I got my dig it. He's got his. Stay on the scene. Like a lubber machine. Stay on the scene. Like a lubber machine. Stay on the scene. I want to cut it off one more time. Go ahead. 106.9 ZFM.